komen miljoenen Nederlanders in de problemen. En dat is de schuld van zorgverzekeraars die het allemaal zo goedkoop mogelijk regelen. In de Telegraaf zeggen apothekers dat patiënten nu vaker verkeerde doseringen krijgen... of helemaal geen medicijnen. En in de Amsterdamse wijk De Pijp is een grote brand uitgebroken in de Ferdinand-Bolstraat. Er is onder meer een traumahelikopter opgeroepen. De veiligheidsregio waarschuwt mensen die last hebben van de rook... om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Dan je mij nog het weerbericht in de ochtend. En in de middag zijn er buien. Het wordt vandaag rond 6 graden. En er waait een frisse noordwestenwind. Dit was het nieuws op Radio 538. Dankjewel Marie dan de files. Ik weet ah, waar ze staan. Nergens. Is het zo rustig nog? Zeker. Nou, wat fijn. Vakantie, hè? Uh, via, ja, dat is natuurlijk ook. Uh, via 099-30538 zoeken wij, uh, net als uh, eigenlijk iedere ochtend... de eerste luisteraar. Dus als je het leuk vindt om de ochtendshow te openen... dit is de kans, dit is de mogelijkheid. Pak hem even. Uh, 099-30538 voor... Een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 Prime Video biedt het best in entertainment. Well, this should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Downpumped. Yeah, Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave. Be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. De 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Ja. Begin de dag met een lach. Goedemorgen. Tim, Rick, Niels en Florentine. De 538 ochtendshow. Goedemorgen en welkom. Dit is de Show voor de dinsdagochtend 2 over 6 de tijd. En dit is muziek van James Ingram. Goedemorgen zeg. Goedemorgen inderdaad. Ik denk dat ik misschien, misschien maar even moet gaan schorsen. Dan kunnen we allemaal even een kop koffie nemen. Of een kop thee gaan drinken. Of een wandelingetje maken. Het is toch een kleuterklas hier. Met het verkeerde been je bed uit. Met de goede ochtendshow je dag in. De 538, ochtendshow. De radio, Jam will be there. James Ingram en Michael McDonald. Wat een combinatie was dat eigenlijk, hè? Niet normaal. Oh, ja. ja, dan heb je wel even twee stemmen bij elkaar gevonden. Dat kan eigenlijk niet meer misgaan, zeg jij. Nee. Dan moet je echt wel heel slecht liedjes schrijven. Wil je dat nog verknallen? Precies. Zes uh, over zes. Daar zijn we weer met de ochtendshow in uh, ja, deze week een iets andere samenstelling. dus De, de carnavalsopstelling hebben wij. Ja, uh, zeker weten. Hallo. Uh, Jelte, goedemorgen. goedemorgen. Rick, goedemorgen. Ja, ja. En Annemarie ook, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, uh, allemaal weer uh, op tijd het bedje uitgekomen om jou te voorzien van een kakelverse ochtendshow. En wel die voor de, deze dinsdagochtend. Ik uh, was een beetje teleurgesteld. Ik keek net het medailleklassement van uh, de Olympische Spelen. Wij stonden gisteren stonden we even derde. Ja. Maar ik zie dat we nu staan we weer vierde staan. Oh. Ja. Wie is ja. ons ingehaald? De Verenigde Staten. Ach, ja, klein landje. Ja. Ik had gisteren echt zoiets van derde... Ja, dat is, ja, is wel zinig, bizar he? eigenlijk, toch? Niet normaal wat er allemaal gebeurd is. Van tiende naar derde ineens Heel sta knap. je bijna boven. Het gaat, uh, het gaat niet om hoeveel je uh, medailles hebt, maar... Allereerst geldt het aantal gouden medailles. Ja, dat weet ik. Ja, dat, ja, nee, nou, Ik leg het even uit voor Jelten. Nee, dat is hartstikke graag. Ah. Ja, bedankt. <lacht> daar staat het. Daar krijgt toch een zesje. Ja. Ja, dat is al hartstikke knap. Ja, waanzinnig. Uh, vijf zilver en uh, één brons is uh, tot op heden de score voor uh, Nederland... op uh, deze Olympische winterspelen. Uh, en we zijn, nog, uh, we zijn nog niet geëindigd. Er kan nog wat bij komen volgens mij. Waar hebben we, we nog uh, hebben we kansen dan? Ja, ik, ik, ik zie het niet zo in... Uh... In short trekken nog best wel veel kansen zelfs. Is dat zo, ja? Ja, ja zeker. Maar daar zitten we al. Maar nog in halve finales. Er moeten nog finales geschaatst worden. En een normale schaatsen. schaatsen, hebben we daar nog kans op? Dat weet ik niet. Nee, volgens mij niet meer. Is er nog een soort ploegen Oh ja, dat Ja, klopt. Een de achtervolgen Voor de mannen is er nog. Ja. Ja. Dan even heel wat anders. We gaan naar Den Haag voor het nieuws van vanochtend. Want Nathalie van Berkel van D66 trekt zich nu al terug... als kandidaat staatssecretaris van Financiën... na onjuistheden in haar cv. Omdat ze vindt dat de discussie hierover te veel afleidt... van de uitdagingen voor dit kabinet. Jette sprak ze gisteren een moedig besluit uit. Ze stopt nu al. We hebben goed overleg met elkaar gehad over deze situatie. Ik denk dat iedereen die in de politiek zit ook weet... je doet dit omdat je dingen voor mensen in het land wil betekenen. En dan moet het niet eindeloos gaan over uh, jezelf als persoon. Daarom heeft zij zelf deze keuze vandaag gemaakt. Uh, en dat uh, nogmaals vind ik een heel dapper en moedig besluit van haar. Al oh, dus uh, Rob die uh, beweert uh, dat dit een goed overleg is gegaan. Maar ik weet zeker, die hebben tegen haar gezegd van... Joh, Wegwezen. wegwezen. Hoe, hoe ja. kan het nou dat je hierover gelogen hebt? Maar Geen lekker begin dit hè. Nee, dit is een uh, stroeve start. Vooral ja. omdat Jette natuurlijk uh, ten tijde van een uh, kabinet schoof. Uh, dat er in principe nog zit ook. Maar die was natuurlijk iedere keer heel erg fel als er weer een uh, minister of staatssecretaris moest opvangen. Ja. Ja? Omdat er gedoe was. Hoe hey, oh, kan het nou zo rommelig zijn en ongelooflijk gepruts. En nu heeft hij het zelf aan de hand. Ja, het is nog niet eens benoemd en het is al mis. Het was met de informateur was het natuurlijk in eerste instantie was het ook al uh, gezeur. Het ja. is de tweede uh, D66er die zorgt voor. Nou ja, laten we zeggen, wat, wat zand in de tand willen. Eh, we gaan even naar Chantal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uit Schagen. Ja. Ja, het gezellige Schagen. Zeker, ja. zeker. Daar komt, Gerard Joning komt daar vandaan. Gij Stavenman volgens mij. Ja. Vol, ja. Nee. En Karen Bloemen. Oh, kijk, nou, zo. Ja, ja. ja. <laughs> Een beroemd, euh, beroemd dorp. Ja, zeker. Het een klein dorp, hè? Ja, ja. Maar daar werk jij niet, want jij werkt in Hoofddorp op een basisschool ja dat klopt ja dus wij hebben Juf Chantal aan de lijn ja absoluut welke, groepen, welke groep sta je voor ja ik sta op dit moment voor groep drie oh dat zijn de hele kleintjes oh ja ja die leren lezen en rekenen en ja. hik je dan nu heel erg tegen de vakantie aan want er zijn ze al toe waarschijnlijk al hè uh, de kinderen, maar ik ook, hoor. <lacht> nou, je hoort natuurlijk vaak van uh, mensen in het onderwijs die zeggen van... ja, de druk is hoog, we hebben ook heel veel administratie daarnaast te doen. Hoe ja. ervaar jij dat? Nou, ik uh, ben een flexer in het onderwijs. Ik werk wel voor de stichting, maar ik ben een flexer voor in het onderwijs. En dan is de druk iets anders. Ja. Uh, dus de voordelen zijn dat je dan die administratieve druk niet zo hebt. Maar de nadelen is, is dat je dus uh, om de drie, vier maanden... Zou je, okay, heb je weer een andere groep. En ik ben niet alleen uh, primair onderwijsdocent... maar ik ben ook beweegsonderwijsdocent. Dus de ene moment sta ik uh, in de gymzaal... de andere mensen sta ik voor een groep. Ja. Dus uh, ik ben echt een flexer. En dat is natuurlijk heel fijn, want er is natuurlijk een enorm onderwijstekort. Ja. Dus ze kunnen, kunnen mij over aan toeschuiven. Wat goed zou Ja, zo goed, dat economisch. is het nadeel. Maar doe je alleen uh, de, de kleintjes of kunnen ze ook voor groep 8 vragen? Ja, dat kunnen ze ook. Ja, dat klopt. Ik, dat, alle groepen, maakt niet uit. Ja. Ja, wat, wat vind je het leukst? Nou, op dit moment moet ik heel eerlijk zeggen dat ik de onderbouw toch wel het leukst vind. Ja, ja, de kleintjes. Een beetje leren ja. lezen. Ja, ja. Wat is de methode Zeker. tegenwoordig? Is dat nog boomroosvis? Ik heb begrepen dat dat helemaal... Nee, nee? Dat oh. de, nee, nee, nee, nee. Wij hebben nu actief leren lezen heel andere methodes en oh. zo. En het, het is zo heel veel digitaal, hè. Dus uh, moeten we moeten mee met de tijd. Maar wat is dan het <laughs> eerste woordje dat ze leren tegenwoordig? Uh, Oeh, ik heb de start van groep 3 niet meegemaakt. Als... Juf, juf ja, ze gaan Chantal, vooral... ja, kom op. Juf ja, Chantal. sorry, sorry, sorry. Nee, want, uh, nee, ik moet even denken. Uh, de, ze gaan vooral eerst beginnen met de letters. Oh, okay, dus okay. ze zijn eerst bezig vooral met de letters. Ah. Dus echt de medeklinkers en de klinkers. En dan, dat wordt dan op een gegeven moment natuurlijk wel aan elkaar geplakt. En dan een beetje de moderne taal. Dus ook de woorden, namen als rif riff, uh, komen er nu in voor riff. in plaats van roos. Ja. Ja. ja, lachen, hè? Ja. Nee, helemaal. Waar komt het rif van, van het rifgebergde? Ja, nee, gewoon RIF. De naam RIF. R-I-F. Ik heb echt nog We hebben heel veel mensen aan de telefoon gehad. Ik denk dat we nog nooit een RIF hebben getoken. Nee, absoluut nooit. Jawel, jawel. Die bestaan echt. Ja, ze zullen bestaan het En RAF. RAF. Ook nog niet. Chantal, leuk nieuws. Ik weet niet of ze snappen wat radio is in groep 3, Maar jij bent vandaag wel de eerste luisteraar. Dus je hebt een mooi verhaal zo meteen op school. Ja, ga ik zeker doen. Hoe heet de school waar je staat? De Bosbouwers. De Bosbouwers, hartstikke leuk. Nou, in hoofddorp. Doe ze de hartelijke groetje ja. daar. En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag, hè, Chantal. Ja, jullie ook, hè. Dankjewel. Je krijgt een t-shirt. Hoi, hoi, hey. hoi. Super. Doei. Doei. Zo dan, 12 over 6. We kunnen los met de ochtendshow voor de dinsdag. Je kon je pet haast niet uitkomen. Draaide je nog een keertje om. Je had zo heerlijk liggen dromen, zo wakker van de bekker. De dag die begon, okay. maar de muziek. Die is zo goed. Kom uit ons. je werk de radio. Ja, die muziek. Verwerderheid en Dat is toch echt de ochtendshow. Ochtendshow, Ochtend hey. Op gang ja. te komen. Het is de beste start. Zet hem maar lekker hard op 5 jaar. Hartstikke Trekken wat buien over het land. Daar kunnen stevige exemplaren tussen zitten. Met kans op onweer, hagel en zelfs natte sneeuw. Hé, hey, gatverdarrie. Uh, stevige westenwind vandaag. Temperatuur die komt uit rond de 7 graden maximaal. Maar hé, hey, hoe lekker is het dan om te weten dat je hier op 538 vandaag de hele dag kans maakt op reisjes naar de zon. Het zijn namelijk hier officieel de zomerweken. down. op de 15-18de show elf voor half zeven is inmiddels geworden op deze dinsdagochtend en wat luisteraars die inmiddels meedenken als het gaat over de Olympische Spelen de 1500 meter mannen en vrouwen die moeten nog uh, geslaagd oh, worden oh sowieso. ja dat, uh, het koningsnummer is dat toch de Absoluut. Ja, ja de 1500 meter uh, dus die zitten nog aan te komen we hebben nog die ploegenachtervolging, achtervolging uh, de massa starten, uh, er zit nog van alles uh, Leuk. In het vat, om het ja. zo maar even te noemen. Dus dat zou leuk zijn als er nog wat plakken bij komen. Uh, straks hier in uh, deze radioshow, dat is wel even grappig, uh, gaan wij uh, weer iemand richting de zon sturen. Tenminste, als het een beetje mee zit. Het zijn de zomerweek op graden. We hadden het weerbericht gezien. We dachten, nou, we moeten echt eventjes wat voor onze luisteraars doen. Uh, dus er staat hier een rat in de studio. Daar hebben we gisteren al een aantal keer aan gedraaid. En een aantal luisteraars zijn dan ook uh, verrast met een mooie zonvakantie naar plaats. Als Rooddos en Mallorca. En even kijken, wat staat er nog meer op? Ik zie Creta staan. Ik zie Bulgarije op het rat. Een joker. Uh, en een Joker in de ja, schitterende joker waar je ook uh, naartoe kan. Als jij uh, zometeen weet welk liedje wij wegplonsen in hem, uh, een plaat. Dus, uh, of tenminste, welk het, uh, het woord, ja. woord in het liedje wegplonsen. Uh, gisteren was dat bijvoorbeeld bij ons uh, in het uh, liedje All Summer Long was het het woord zang ja. wat we dan wegplonsen. Ja, het is, uh, het is goed te doen. Het is goed te doen, dat denk ik ook. En uh, zometeen een nieuwe opgave, dus wil je meespelen, blijf luisteren. En win! Tot me, tot 6 voor half 7. Good morning en welkom bij de ochtendshow... met zodanig hier het laatste nieuws van Anne-Marie. Ja, Brabant heeft weer een wereldrecord op haar naam staan. Is het gelukt, ja? Nou, wat goed. Uh, verder hoor je muziek van Flemming en Meteor. Niet nodig, want toch gaan we hem draaien. <laughs> <En, laughs> Zo'n bedo, kans op de badjas. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1. Zoek je zonnebril. 2. Fix je vrije dagen. 3. Wel je beste vriend of vriendin. Deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Ja, zomervakantie voor twee. Pizza, Creta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Kroatië of Spanje. Skip je winterdimp met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op. Brood, appels, cola op...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 Of je hem nou gebruikt als zakelijke auto of rijk uitgeruste familieauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara al met een bijtelling van 167 euro per maand. 18 plus speeldoest. Dus. Ja? Echt serieus? Zo, Oh, wat een geld! 50.000, wat verdikken wij? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefst zit in ons? Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet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 Dat is het hele pakket. Vlucht, verblijf en vervoer. Nu tot wel 300 euro korting. Ook tijdens de schoolvakanties. Kies bijvoorbeeld voor Curaçao, Bali of Rome. Boek snel jou alles in één deal, voordat de deals vertrokken zijn... op klmholidays.nl. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover... samen naar Zwemparadijs Aquamundo...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 Ja, goedemorgen. Er trekken veel stevige buien over het land. Met lokaal kans op onweer, hagel en zelfs natte sneeuw. Er staat een stevige westenwind. En de temperatuur vandaag is 7 graden. Beetje onstuimend dus. Ja. Uh, de files, Rick, waar staan ze? Zeven files beginnen op de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij Barneveld. 15 minuten. A7 Hoorn-Zaanstad bij Weidenbormen 45. De A9 Alkmaar-Amstelveen bij de brug over het zijkanaal C35. En één flitser op de A1 amersfoort Emines bij Baren 33.4. Exact half zeven. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Marie, goedemorgen. Goedemorgen. In de Amsterdamse wijk De Pijp woedt een zeer grote brand. Er staan meerdere panden in brand en de hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Er is veel rook en de buurt moet ramen en deuren gesloten houden. Veel internetklanten van Odido zijn overgestapt na datalek. Het zijn er drie keer zoveel als normaal. Dat schrijft het AD op basis van cijfers van een overstapservice. Gegevens van ruim 6 miljoen klanten liggen op straat. En een koophuis kostte vorig jaar bijna 29.000 euro meer dan het jaar ervoor. De prijs. Is tegen in bijna alle gemeenten, dat meldt het CBS. Met Blarikum als uitschieter boven de 1 miljoen euro. In Limburg zijn de huizen relatief het goedkoopst. Kijk. En uh, ja, waar we bij de Olympische Spelen van plek 3 naar plek 4 zijn verschoven... in het medailleklassement, staan ze in Veldhoven nu op plek 1. Ze hebben het gehaald. Het wereldrecord langste Polonaise landen oh. is verbroken. Ach, ja. Ja. ja. Dat was Lucille Werner, hè? Die ja. uh, hebben we daar gisteren nog even over gesproken, ook in het programma. Die had deze actie een beetje op touw gezet. Ja, zij wilde dat record inderdaad in Brabant hebben. Want dat stond natuurlijk op Ridderkerk, 1219 mensen. Nou, uiteindelijk werd dat ruim verbroken in een carnavalstent in Veldhoven. Oftewel Rommelgat hoste 1315 carnavalsvierders. De allerlangste Polonaise. En dat betekent dat het record dus nu gewoon gezellig in Brabant is. Maar er waren daar in die tent, zei ze, uh, 1500 man. En dan hebben de 1315 die hebben meegedaan. Ja, dus ze hebben er een paar tegen de muur staan. heeft toch bijna hey, 200 oh, ja. man met de armen over ja, elkaar. Ja, ja, ja, ja. Met zo'n boos gezicht gekeken toch van... Flauw. Ik ga daar niet aan meedoen. Oh, nee, ik, ja, ga ik ga daar niet aan meedoen. Ja, nu zou toch de, de volgende uitdaging moeten zijn... De langste, dat je het langst volhoudt. Kijken hoe lang je Polonaise kunt lopen met elkaar. En dat die niet breekt. Hoeveel, Hoeveel uur dat zou zijn, ja. ja. Kijk, jij gaat de uitdaging aan, hoor ik al. Nou, liever niet. <laughs> maar is het echt iets Nederlands, de Polonaise? Dat moet ze wel, hè, dan? Ja, dat denk ik. Dat is, dat even, dit ga ik eens even opzoeken. Of dat dat echt iets Nederlands ja, klinkt is. Frans natuurlijk, maar ik weet niet of het ook een Frans woord is. Vinden jullie het leuk, Polonaise? Nee. Ik vind het vaak wel gezellig. Ja? ja, ja ik vind het wel absoluut. Maar het is, Je doet het toch ook alleen maar als je gewoon goed in de olie zit. Want we horen ook allemaal van die... Uh, je hebt op een gegeven moment kan het ook dat... De, de, de, de, van die poortjes en dat iedereen er onderdoor gaat. En, uh, je hebt hele, ik vind het altijd heel gezellig, want het gebeurt natuurlijk eigenlijk alleen maar als de sfeer er goed in zit. Hele ritueel ja. heb je ja. erbij ja. altijd bij de Polen. Is het Pools? Ja, is, daarom ook de Polen. <laughs> ja hoor. <laughs> en er is beslag gelegd op een beeld van de overheid. Uh, ja, een vrouw die in de clinch ligt met de overheid heeft beslag laten leggen op een metershoog bronzen beeld in de voortuin van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die voortuin is dus misschien binnenkort leeg. Het gaat om een slachtoffer van de toeslagenaffaire. Ze heeft ook al plannen om het beeld te laten veilen om op die manier toch eindelijk haar geld te krijgen. 15.000 euro aan dwangsommen moet ze nog krijgen. De vrouw die doet het niet alleen om geld te krijgen, maar natuurlijk ook om aandacht te vragen voor de slepende zaak. En als de overheid Eigenlijk net zo snel reageert op de slaglegging als dat ze over de brug komen met een oplossing voor die toeslagenaffaire. Ja, dan zijn ze het beeld waarschijnlijk kwijt. <laughs> voor 10 maart moeten ze erop reageren, anders komt de vrouw het beeld met een deurwaarde ophalen. Ik vind het wel stoer dat ze het uiteindelijk heeft doorgezet. Want ze had dan een paar keer geroepen: van ja, dan laat ik gewoon dat beeld weghalen en dan eens kijken hoe ze dan reageren. Ja. Maar... Ze heeft het echt doorgezet dus. Ja, en ze zijn inderdaad schijnbaar wel een beetje in paniek... want bij Hart van Nederland gisteren ook... wilden ze niet reageren op het verhaal van het ministerie. Dus uh, tenminste, het ministerie wilde niet reageren. Dus nou, ik ben benieuwd hoe het ja. gaat aflopen. 10 maart, die day. Ja, hou even in de gaten. En als je dus een origineel beeld uit de voortuin van het ministerie zou ja. willen hebben... Dit... Binnenkort. Ja, binnenkort in de felling. Ja, Hartstikke leuk. Uh, Dank je wel even voor dit moment. Wij gaan ons uh, langzaam opmaken voor Lekker naar de Wekker... zodat ik jou uh, de keuze stellen uh, tussen twee liedjes. We hebben er weer twee geselecteerd en de winnaar uh, die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 Goud is hem. na al die jaren niet toch te waar. zit vol met vragen, kijk mij nou. Denk constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar loopt echt volledig uit de hand. Kleem ding alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet, jij bent te naïef. En ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word is depressief, oh. fantastisch leuke samenwerking. Niet nodig hoor je om uh, 7 over half 7. Het is de ochtendshow van 538 voor deze dinsdag, uh, 17 februari. En vandaag voor je in de aanbieding in... Lekker, na de wekker. Ja, ik denk twee hele leuke liedjes. Uh, laten we even beginnen met uh, het eerste historische feit. Dat is namelijk dat op deze dag in het jaar 1960... Elvis Presley zijn eerste gouden plaat krijgt. Ja, dus we kunnen iets van Elvis nee, draaien. Graag. En dat is natuurlijk altijd leuk. Uh, wij kozen voor Suspicious Mind als optie 1 vandaag. Species mind van Elvis. Als dat de plaats van je keuze is, stuur een 1 naar de studio en stem op de king. En dan, uh, in 1972 is uh, het uh, Taylor Hawkins de oudrummer van de Foo Fighters uh, die, zijn, uh, die het levenslied ziet. Hij zou vandaag 54 geworden zijn, maar uh, hij is helaas 4 jaar geleden overleden. Veel te vroeg natuurlijk. Maar wel een mooie gelegenheid om iets te draaien van Foo Fighters. Vandaag optie 2 Learn to Fly. zijn allebei geweldenaar. Maar wat is de leukste? Dat is eigenlijk de vraag die we je stellen. Ga je voor Elvis, dan moet je maar even een 1 naar de studio sturen en je stem is voor Suspicious Mind. Heb je toch iets in gitaren en ga je voor Foo Fighters? Stuur dan een 2 naar de studio en stem op Learn to Fly. En in beide gevallen maak je kans op de officiële ochtendshow Badjas in groen of paars. Dan mag je ook nog zelf kiezen. Dit is Asher. Just right now. now. If it's a movie and you just TVO, <laughs> mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Whatever, never do make a bedrock. Mommy on fire, Pss, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me and you, darling. The DJ Ik werk met die liedjes van Douwe Bob, Die uh, worden eigenlijk steeds beter naarmate je ze langer. Uh, ja, hij, hij is zo goed. Het is niet normaal. Ik vind Douwe zo'n baas. Ja, nou ja, dat kun je zeggen. Dat blijkt ook wel uit deze plaat. Een extra smulschijf kunnen wij met trots stellen. With you, zo heet hij deze nieuwe single van Douwe Om exact kwart voor zeven morgen. Wat is er lekker na me wekken? Laat je gaan. Ja, dat is eigenlijk de grootste vraag die wij iedere ochtend rond de tijdstip bij jou stellen. Wat is er lekker na de wekker? Vandaag de keuze uit Elvis Presley's Suspicious Minds. Het was namelijk op deze dag in het jaar 1960 dat Elvis zijn eerste gouden plaat kreeg. En het zou de verjaardag zijn geweest van Taylor Hawkins. Hij zat in de Foo Fighters. En vandaar dat, dat optie 2 is Learn to Fly. En aan de telefoon hebben wij Terry. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, uit Schravenzanden. Correct. Kijk, het vland, hè? Sorry, het ja? Westland. Is dat het Westland, ja? ja. Het Westland, ja. Dan zeggen helemaal goud. Oh. He. Ja. Helemaal goud. Helemaal goud. Helemaal goud. Ja. En uh, ik zie, jij uh, werkt bij de recherche, Terry. Oh? Ja, dat klopt. Oh ja, dat, dat is een spannende baan. Dat klopt, ja. Zeker. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar wat, ook. wat voor zaken doe jij? Daar wil ik niet te veel over uitweiden. Nou, ik denk ja. namelijk. Uh, maar laat de zware uh, dingen die in, in het nieuws komen, bijvoorbeeld. Ik ja. denk heel veel drugs, hè. Ook, ja, zeker ook. Ja, dat, uh, dat komt ook voorbij. Eigenlijk allerlei, uh, nou ja, narigheid Want ook, wa ja. Waar heb je dan in het Westland het meest mee te maken? Uh, ja, daar werk ik niet. Dus uh, ik werk bij een wat grotere overkoepelende oh, tak daarvan. Oh, een beetje de landelijke recherche. Ja, ja, daar moet je een beetje in zoeken. Ja. Oké. Okay. Maar is het, dat, dat vraag ik me dan af, hè. ben jij dan uh, zeg maar een aantal weken met één zaak bezig... of lopen er een aantal zaken door elkaar heen? Ja, dat verschilt heel erg, inderdaad. Soms heb je een tijd dat je heel lang ergens aan één aan ding werkt. En soms kan het ook zijn dat je nou ja, ad hoc zaken hebt, zeg maar, die zich die de dag vandaag aandienen. Ja, het is wel een spannend, uh, spannend beroep, hoor. Ja, hè? Ja. En is dit iets dat jij altijd al wilde worden vroeger als jongetje? Dat je dacht, nou, ik wil later met zo'n... Nou, ja, ik heb toch nog steeds, als ik hoor, re recherche. Ik heb meteen een CSI-achter. Ja, met wilde. Zo ja, ja nou, nou, ik had in een vriendenboekje staan. Ik wilde uh, reddingswerker in nood worden. Ik denk, dat ik, nou, ik denk dat ik bedoelde dat ik bij de politie wilde. Maar dat kwam er een beetje raar uit toen, vroeger Ja, nou ja, het is wel... Uh, de, de, de plek waar je tegen bent <laughs> gekomen is onge ja. ongeveer goed gegaan. Ja. Uh, hey, even kijken. We hadden vandaag in de aanbieding uh, muziek van Elvis Presley. Suspicious Mind is wel wat aan de kant. Ja. Uh, en dat tegenover de Foo Fighters, met Learn to Fly. Ja. Nou ja, ik, uh, ik, had mijn, ik weet nog dat ik vroeger altijd in de woonkamer zat en dat mijn ouders, uh, die draaiden altijd uh, Elvis Presley. zo En uh, dat is eigenlijk een beetje blijven hangen. Oh joh, en ja, suspicious hoort natuurlijk ook wel een beetje bij de bij ja, de, ja, de ja. <laughs> Daar ik nog niet naam. Ja, ja. Want hoe oud ben jij als ik vragen mag, dan Mag jij vragen? Zeker. Ik ben 34. Ja, dan ben je aan de jonge kant, of Elvis? Ja, dan ben ik aan de jonge kant, ja. Maar uh, niet minder leuk. Maar zet je het vaak op zelf ook? Nou, nee, ja, nou ik, ik ben ook nog wel eens uh, net als jullie uh, dj op bruiloftjes en dat soort dingen. Dus dan komt het wel eens voorbij, ja. Hé, oh. oh. hey, DJ Tj. Ja, ja, ja. Maar wat draai je dan? Van alles eigenlijk, van uh, bedrijfsfeestjes, uh, uh, nou, je hebt hier in het westland natuurlijk de feestweken. Hè? Ja. En uh, uh, ja, dat soort dingen eigenlijk. Van alles uh, trouwerijen, uh, verjaardagen. Dat's wat grappig. Ja, je zit ja. een beetje in wijk. Ik zie Rik ook heel bedenkelijk kijken. Ja, jij kan het wat mij betreft het heen en weer krijgen. Ja, maar ik ben ook niet zo goed op Rikken. Uh, Thee, jij krijgt van ons omdat je gestemd hebt van Badjas. Wil je groen of een paarsen? Uh, een paars alsjeblieft. Wij zorgen dat die jouw kant op komt. We maken er een mooie dag van vandaag. Dankjewel. Dat je maar veel zaken mag oplossen. En uh, we gaan Elvis draaien. Gaan we doen. Fijne Bester. dinsdag. Hoi. Oké, okay, hoi, hoi. De winnaar vandaag met de meeste stemmen is Elvis. We call it a trap. Het is Mind is vandaag de winnaar geworden in Lekker na de Wekker. Met ja, een overmacht dan nou, stemmen. toch Helemaal, leuk, he? Het oh. gaat toch over alle generaties. Oh, ik had net eventjes aan onze uh, luisteraar... die op de radio mocht vertellen wat zijn keuze was. Gevraagd wat zijn leeftijd was. Met uh, 34 vonden wij hem aan de jonge kant als Elvis-fan. Maar ik zie hier Frank die zegt... ja ik luister ook heel vaak naar de muziek van Elvis en ik ben 31. Oh. Ja, en Roy die zegt ik ben nog jonger, ik ben namelijk 26. Ja, dus het is dus, uh, werkelijk waar voor ja. alle leeftijden. Ja ik krijg een luisteraar van vijf dus. <laughs> Als het zo doorgaat. Suspicious Mind is de winnaar vandaag. En wij maken ons op voor het tweede deel van de, de Ochtendshow. waarin we even contact zoeken met een Kano arts Ja, niet zomaar een Kano arts Maar de, de, kano beste. Ja, de Kano arts van de Sterren. Ja. Ik denk dat hij. Hij doet alle grote. Hij doet alle zangers en artiesten, toch? In Nederland. Ja dat als je een geheim wil weten over de stembanden van een artiest... dan moet je bij deze meneer staan. hij is zeer, uh, hoe noemen we het ook weer? Discreet? Discreet, ja. Nee, dat niet. <lacht> uh, Dennis Cox is zijn naam. We moeten even met hem over de griepepidemie moeten we het hebben. Want wat zijn nou de do's en don'ts op het moment dat je daarmee te maken krijgt? En uh, ja, zijn er tips om bijvoorbeeld uh, die griepepidemie te slim af te zijn? Dat horen we zo meteen uh, van hem. We gaan een vakantie weggeven verderop in het programma. Het zijn namelijk de zomerweken. En dat betekent dat je straks een reis kan winnen naar Mallorca... naar Rodos, naar Creta. Nou ja, allemaal geweldig mooie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 En Dr. Utker, Big Americans. Nu, 1 plus 1 gratis. Jum. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan? Of... Hey, stop met dagdromen en start met een erkende MBO of HBO-opleiding bij Eloï. Dan studeer je online, waar en wanneer jij wil en in je eigen tempo. Eloï, groei door. Nu bij Gamma 25% korting op binnen- en buitenverlichting. Bekijk alle acties op gamma.nl in onze digitale folder of kom langs in de bouwmarkt. Mm, de Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeugen gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro bij Burger King. Bij Plus hebben we zelf ook tieners thuis. En dan is alles heel snel op brood, appels, cola op.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 Deze deal geldt bij een tweejaar abonnement. Bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen. Zoals Pepsi, Sissi en 7up. Per anderhalve liter 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%? Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Maak kennis met de horecafamilie De Bogaartjes. Vader René en moeder Sandra runnen samen met hun zes volwassen kinderen... maar liefst 17 horecazaken. Als ik zeg maar een dag gewoon op mijn slaapkamer blijf... dan loopt het hier helemaal in de zoek. Waar grootse plannen botsen met het gezinsleven... en rust geen optie is. De Booga. Iedere woensdag om half negen op zes. Vooruitkijken. Dat doe je gratis op Kijk. Goed nieuws: de Big Event van Opel is terug.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 Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ah! Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Waar je niet gestraft, maar beloond wordt voor je zonnestroom. Goed plan, zonneplan. Nu bij iWis Opticiens een tweede bril cadeau... met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Deze week in de bonus: Ah, Witte Druiven, Pitloos en Sable één 1 per 1 gratis. Alle Arla Scare 450 gram 1 per 1 gratis. Alle Knorwereldgerechten en Maaltijdmixen ook 1 per 1 gratis. En alle Ben Jerry's en Magnum Pines ook 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. van Ga je op reis? Bij Vaccinatie.nl regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatie.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis. Klinkt lekker hè, die prijsfavorieten van Albert Heijn? Dat is topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Zoals AH Mini-rozijnenbollen voor maar 1,99.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 IKEA, een wereld aan ideeën. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen, Live your dreams, 58 nieuws. 7 uur. Goedemorgen, ik ben Annemarie Bruning. Ik moet heel even kijken hoor, ik moet even scrollen. Sorry, mijn computer doet een beetje raar. Komt-ie aan. Ja, heb je hem? Ja, ik heb hem hoor. Er moet een zeer grote brand in de Amsterdamse wijk De Pijp. Er zou aan de Ferdinand-Bolstraat een winkel in brand staan. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt met onder meer hoogwerkers. Er zou één gewonde zijn afgevoerd. De veiligheidsregio meldt dat het vuur intussen grotendeels onder controle is. Na het grote datalek bij internetprovider Odido kiezen veel klanten het zekere voor het onzekere. Ze stappen over naar een concurrent. Volgens het AD zijn de afgelopen dagen drie keer zoveel mensen overgestapt als begin deze maand.